Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan binnenkort misschien wel helemaal niet meer vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Vliegen mag al niet meer omdat er in Engeland een extra besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken. Met de trein of de boot kun je nog wel reizen, maar mogelijk houdt het ook op, zegt minister De Jonge. De internationale club van RIVM, het ICDC, komt vandaag bijeen en zal vandaag een, een Rapid Risk Assessment maken. Waarmee wij weer uh, meer informatie hopen te krijgen ook, uh, over deze mutatie. Morgenochtend zal het OMT vergaderen. Zodat als er nood noodzaak is om aanvullende maatregelen te treffen... we dat ook snel zullen weten. De nieuwe extra besmettelijke mutatie van het coronavirus... is ook al in Nederland opgedoken. Vooralsnog worden de regels rond kerst hier nog niet aangescherpt. Maar dat kan de komende dagen nog veranderen. Afgelopen dag zijn iets meer dan 13.000 mensen positief getest op corona. En dat zijn er bijna 800 meer dan gisteren. Op dit moment tegen de meer dan 2100 mensen met corona in het ziekenhuis. In Arnhem hebben agenten dit weekend een illegaal feest afgekapt. 20 feestgangers gingen daar los onder een viaduct. Toen agenten de boel kwamen stilleggen, renden sommige feestgangers vliegensvlug het bos in. Elf mensen zijn uiteindelijk op de bom geslingerd. Badder Hari heeft gisteren tijdens zijn gevecht een dubbele neusbreuk opgelopen. Dat zegt de organisator van de wedstrijd tegen het AD. Badder speelde gisteren tegen de Romein Boui. Het zou een makkie moeten worden, maar na drie rondes ging de Nederlander knock-out. Volgens onze commentator was het een pijnlijke nederlaag. Dit is echt uh, misschien wel het einde van zijn uh, carrière echt aan de top. Het was echt wel een vernedering. De laatste keer dat Bader in knock-out ging is ook al een paar jaar geleden. De bokser heeft zelf nog niet gereageerd op het gevecht. Het weer. Vanavond kan er in de buurt van de kust een bui vallen. Morgen is er veel bewolking en opnieuw kans op regen. Het blijft wel zacht. Maximaal 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de n 201 hoofddorp richting Zandvoort... bij Zandvoort 2 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. Rainbow Radio. Top 51. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Start your engines. Hou je van. Dan zijn we weer met het een na laatste uur van de Rainbow Radio Top 51. En we zijn aangekomen in de nummers 20... Nou ja, onder de 20, Onder De laatste 20, 20, 20, ja, ja, precies. dus de laatste 19 Ja, zo eigenlijk. moeten we dat eigenlijk zeggen. Ja, ik was ja. nooit zo'n ster in rekenen. In dit soort, <laughs> de twintigers hebben we al gehad. Ja, ondertussen is hier een dolle boel. Ik heb met mijn glas rosé omgegooid. Ja, een beetje jammer inderdaad. Ja. Maar, uh, uh, nou ja, goed. We, we, we zien wel wat we ermee gaan doen. En ik hoor dat uh, we, we, we zijn populair. Want uh, er staat twee kilometer file hier. Uh, in ja, Maar ze kunnen helemaal niet naar ons komen. Dus nee, dat uh, is dan wel weer een ander het, ding. Dat is uh, een beetje raar. Ja, maar goed. Nou, inderdaad, twee kilometer file tussen hoofd door San zand. Voortschijn. <laughs> Wij zitten hier, hoog en droog. Dus, um... nou, niet helemaal droog met die rosé. Nee, maar goed, uh... we, gaan, we gaan lekker door <laughs> naar uh, de volgende nummers. <laughs> en uh, nummer 19. Robert Long, Allemaal Angst. Ja, nummer 18. softcell Cell, het Love. En nummer 17. Bonsky Beat. Ja, Smalltown Ja, een van ja. jouw, jouw favorieten ja, ja, precies, ja. daarom. Maar we beginnen eerst met Allemaal Angst van Robert Long.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 Ja, ook oh ja, inderdaad. kregen we de code van, uh, oké, nu mag ik erin. Dat was Bronsky Beat met Small Town Boy. Inderdaad, oh ja, brings back memories. We hebben flink meegezongen, hè? Ja, leuk. En ja, ja, die heb je een goede stem wel. Een goede kopstem ook. Nee, je kan dat wel. Nou, dank Toch denk ik dat het Omdat wel fijn was voor je de je voice ja, te brengen, te, nee, te nee, laten, dat te dat te laten dat gaan, dat weet ik niet. Le maar goede, het, le het leek me ook wel fijn dat de microfoon gewoon dicht was. Ja, ja maar het was niet heel vervelend om naar te luisteren. Dus, uh, oh, dus Ik bloos hier helemaal voor degenen die dat... Ja, dus, nou, dankjewel. Uh, we zijn inmiddels zijn we aanbeland bij een blokje, volgend blokje van drie. Maar uh, vooraf willen we even waarschuwen dat na dit volgende blokje van drie er weer raad worden de plaat. Oh, maar, maar in ieder geval na dit blokje uh, dan is er weer een gelegenheid om de plaat te raden. Ja. En we gaan zeggen het is een beetje een spannende want hij stamt echt uh, diep tot uit uh, de vorige eeuw. Uh, we zullen wat heen geven, maar volgens nog gaan we eerst eens even een uh, zo. Ja, dat, begin dat, 70 in ieder de, geval, laten we ja, ja, ja. ja. ja. En um, uh, we gaan eerst even een afkondiging maken naar de volgende vier. Want op nummer 16, Zestien. Aretha Franklin met respect. Nummer 15, George Michael Freedom. Ja, waarvan ik weet dat dat een speciaal verzoeknummer is. Ja, nummer 7. 14, Astrid Neig, ik doe wat ik doe. Oh, hebben we dat weer? <laughs> Nummer 13. Queen, I want to break free. Maar we beginnen met Aretha Franklin. Respect. 15.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 Doen wat we doen. Sneeuw, warmte, kerst, kerst met ZFM. Deze ratenplaat hebben we even in een intern overleg gehad. Omdat we toch wel zonden vinden dat die regenboogsjaals van Pinkpoint uh, ja, niet weggegeven kunnen worden. Maar we zijn streng. Die krijgt hem pas als je natuurlijk ook daadwerkelijk raadt. Uh, het volgende nummer, dat is uh, een vraag. Wie is de artiest? En dan gaan we je een kleine hint geven. We hebben het hier over de vorige eeuw. Destijds werd er zeer getwijfeld aan zeg maar, het geslacht. Oftewel de seksen van de... Deze dame, was ze nou wel een dame? Dame of een heer, toch? Ja. Ja. Dus als je het weet, bel dan naar 023-573-0393. Ik herhaal, 023 573 03 93. En we en... gaan dus de hele plaat draaien. Ja. En tijdens het draaien van de plaat mogen de mensen bellen. Zo is het toch? We wachten vol spanning. Daar komt hij. Hallo! Ja, met Len. Hey, Len! Hey, Anja! Hey, hey leuk dat je belt. Ik begrijp niet dat je ja. het antwoord hebt van uh, de plaat, raad je plaat. Ja, dat klopt. Ja, dat is uh, Amanda Leer. Ja, met? Ik, uh, ja, ik was bij haar uh, in een concert in Italië. En, uh, dus ik herkende hem bij de eerste toon al. Oh, super. Dus we hadden helemaal niet het hele nummer uh, eerst hoeven draaien voordat iemand zou bellen. Ik hoorde die eerste knal en toen dacht ik... leer. Ja. Oh, super. En weet je de toevallige ja. naam van het nummer ook? Uh, give a bit of mmm to be of zo. Of is het Enigma? Dat kan ook. Nee, het heet Follow Me. Maar oké, okay. okay, dat is je vergeven. En het is je vergeven, oh, ja. inderdaad. Want uh, deze warme winterschaal ligt op jou te wachten. Kijk. En uh, nou ja, bij, uh, het adres hoeven we geloof ik niet te vragen. Ik geloof hè, het niet, nee. Sturen, uh, want uh, oh, sowieso oh, is slen volgende week bij mij. Precies. Dus, <laughs> Len, gefeliciteerd en uh, fantastisch je dat je belde en, uh, en dit nummer uh, raadde. Uh, we gaan lekker uh, verder het nummer afluisteren. Heel goed. So en, uh, hey, dank je, dank wel je voor het gedaan. bellen, Len. Doei. Okay. Doei. Bye -bye. <laughs> Ik kan me dit nog wel heel goed herinneren, hoor, zittende in mijn kamerjas nadat ik gedoucht had met pantoffels aan op de bank. Wat uh, interessant op top op toen en die discussie die er ook was. Follow me met die ontzettende mooie lage stem. Ja, ja, ja. prachtig, ja, ja, ja. inderdaad, ja. Nou. De plaat is geraden. Dat betekent dat er weer een regenboogchaal uitgaat. Volgende uur is er weer een volgende kans. Het is dus trouwens de laatste kans, want het ja, is nog laatste uur. is natuurlijk. laatste uur. Ja, ja. ja, ja. En uh, dit is ook uh, een mooi moment om uh, door te gaan naar het volgende verzoeknummer. Heel goed. Dan hebben we het over uh, Missy Higgins. Warm Whispers. En die is aangevraagd door Corine Bakker. Corine schijnt ook geprobeerd uh, te bellen met Gimme Gimme Gimme. Maar uh, de niet, uh, op een of andere manier niet een goede nummer. Oh ja. Uh, maar goed, Corine, sorry. <laughs> maar uh, ja, we moeten streng zijn. Je moet wel in de uitzending. komen, Anders dan... Uh, uh, maar goed, Corine zegt, deze muziek is voor mij onlosmakelijk verbonden met het moment dat ik me begon af te vragen of ik wellicht niet hetero was. Missy, bisexueel is al jaren mijn heldin, omdat ze zichzelf durft te zijn en ook zingt over verschillende soorten liefdes en relaties. Ja. Al dus Corine. Ja. Nou, dat ja. Vind ik prachtig. Prachtig toch? Ik denk dat we maar even naar die warm whispers luisteren. We gaan gewoon naar, gaan naar warm ja. whispers luisteren. Missy. Dankjewel Corine voor het insturen en we gaan naar Missy Higgins warm whispers. Your warm whispers Out of the dark they carry my heart Your warm whispers Into the dawn they carry me through And I'm weeping Warm honey and milk That you stay surrounded Surrounding me Your warm whisper Lekker toepasselijk zo in de Winter Pride. Warm Whispers. Prachtig nummer. Ja. Zeker. En met een prachtig verhaal. Het volgende verzoeknummer is van Rachel uh, Rachel Beaujolie. Wat zeg ik nou dan? Ja. Onze Rachel, ja. Uh, um, ja de, de drag queen die al meerdere malen hier uh, in de studio is geweest. Uh, geïnterviewd hebben. En uh, regelmatig ook in Sandport tijdens de Pride te bewonderen. Um, ze heeft een verzoeknummer aangevraagd: All the lovers van Kylie Minogue. En dat is toch waar, haar ultieme diva. We gaan luisteren, All the Lovers. Dance, that's all I want to do, so won't you dance? I'm standing here with you, I want you move. I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire. En volgens mij, Rachel, heb je luidkeels keels meest aan zingen, jouw kennende. We hopen van ganse harte dat je de komende Zomer Pride er weer bent... en ons uh, gaat verblijden met uh, jouw eigen mooie, prachtige stem. Deze was speciaal voor jou. En dan uh, hebben we nu nog een verzoek. En dat is van Emmy. En Emmy, die moeten we nog even bellen. Uh, maar ondertussen uh, is het um, nummer wat zij aangevraagd heeft van de Bee Gees. More Than A Woman. En dat zegt ze bij, is ons lied en draaien we als er iets te vieren is. Ja. Nou, ik, daar, uh, ik, ho ik hoop ik hoor... dat er ook iets te vieren is. Dat ze ook daadwerkelijk aan de telefoon kan komen. Ja, ik hoor, ik hoor hier Emmy roepen. Hallo? Ja, hallo. Ja, toch ja. Emmy? Nogmaals? Hallo. <laughs> Leuk dat je weer in de uitzending bent. bent um, je had uh, Bee Gees More Than A Woman uh, aangevraagd. En Het ja. en, nou, is dus ons lied en nou ja, Vertel, vertel wat, ja, niet... wat maakt het jullie lied? Het maakt het nou eigenlijk de titel More than a woman to me En dat zegt eigenlijk helemaal alles okay. En inmiddels zijn wij uh, 38 jaar samen Zo. Dus dat is ook wel heel wat Prachtig de Hulde Mooi. Ja, ja, ja, dat hoor je niet zo heel vaak meer tegenwoordig. Nee. Ik zijn zelf, ook wel bijzonder. En daar hoort dan dit liedje gewoon bij. Oh, super. Omdat ze nog steeds alles voor mij is. En nog steeds meer een woman. Nou, mooi. Geweldig. Mooi dat je dit deelt met ons, uh, Emmy En uh, we gaan dit nummer voor jou draaien. En voor jouw vrouw. Ja, ja. Yvonne. Ja, geweldig. speciaal Yvonne. voor jou, zeg ik dan nu erbij. Want ze zit vast te luisteren. Nou, super. Nou, voor jullie, voor Emmy en Yvonne... Uh, hou vol, zet hem op en binnenkort weer uh, lekker uh, feest vieren en goed uh, gezellig. We uh, openen het en bedankt uh. voor de leuke uitzending alvast. <laughs> Graag gedaan. Dank je wel. Dank Oké, tot hondens. Dag. en een woman speciaal voor Emmy, haar vrouw... met wie ze al 38 jaar samen is. Prachtig. En van de ene woman gaan we naar de andere woman... en dat wordt dan zo I'm Every Woman... want dat staat op nummer 12 van Chaka Khan. En daarna komt nummer 11... David Bowie met We Could Be Heroes. En dan sluiten we dit blok af met nummer 10. De communards Don't Leave Me This Way. En dat gaan we dan ook zeker niet doen, want het uur daarna komen we terug met de laatste 10. En dat kunnen we alvast verklappen. Het wordt een hele bijzondere nummer. 1. 1 1 1 1 Maar eerst gaan we luisteren naar Shaka Khan. I'm Every, every Woman. woman.